7 uur, Lot Lewin met het NOS-journaal. Het debat over de Zelstra-affaire wordt nu met onder andere premier Rutte gevoerd. Minister Zelstra van Buitenlandse Zaken maakte aan het begin van dat debat bekend dat hij aftreedt. Hij lag onder vuur vanwege zijn lege over een ontmoeting met de president Poetin. De oppositiepartijen willen nu van Rutte weten hoe lang hij al op de hoogte was van de leugen... en waarom hij daarover heeft gezwegen. De donorwet wordt aangepast. Iedereen wordt automatisch donor... tenzij iemand aangeeft dat hij dat niet wil. De Eerste Kamer heeft de initiatiefwet van D66... over het nieuwe systeem van donorregistratie... met een kleine meerderheid aangenomen. In de Senaat stemden 38 leden voor en 36 tegen. Veel fracties waren verdeeld. Meerdere partijen hadden zorgen over de positie van de nabestaanden. Pia Dijkstra, de initiatiefnemer van de wet, zegde de Eerste Kamer toe... dat nabestaanden in feite het laatste woord houden... ook al krijgen ze geen formeel vetorecht. De Wereldgezondheidsorganisatie neemt extra maatregelen tegen de uitbraak van Lassa-koorts in Nigeria. Dat virus is verband aan het Ebola-virus. In minder dan vijf weken tijd zijn mogelijk 450 mensen besmet geraakt. Zeker 37 mensen zijn overleden. De WHO stuurt extra mensen naar Nigeria om te helpen bij de bestrijding van Lassa-koorts. In Suriname heeft zijn stemrecht verloren in de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Het land heeft al geruime tijd zijn contributie niet betaald. De Surinaamse regering bouwt er zijn kant met een ernstige economische crisis. De achterstand is opgelopen tot 800.000 dollar. Naast Suriname staan zeven andere landen op de zwarte lijst. Die mogen de vergaderingen nog wel bijwonen, maar pas weer meestemmen als ze een deel van hun achterstallige contributie hebben betaald.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 Ah, We hebben verkeersinformatie. Op de meeste plaatsen is de avondspits voorbij. Op de A12 Utrecht en Den Haag heb je nog zo'n 10 minuten vertraging... tussen Zoetermeer en het Prins Klausplein. Op de A15 nog uh, 20 minuten vertraging van Rotterdam naar Gorkum... tussen Hendekido Ambacht en Sliedrecht Oost. Maar de weg is vrij, dus die vertraging zal nu snel afnemen. Op het spoor gaat het niet lekker tussen Nijmegen, Lent en Elst. Daar rijden minder treinen. En er rijden bussen in plaats van treinen tussen Weert en Roermond vanwege een ongeluk. De N280 daar is wel weer open, maar trein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 Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Waar dus ook zonder dat we een minister hebben, zomaar dingen blijven gebeuren. Bijvoorbeeld een substantiële verhoging van het Amerikaanse defensiebudget. Niet in de laatste plaats ook voor de ontwikkeling van nieuwe kernwapens. Tenminste, als de president zijn zin krijgt. En wat is de. Een, uh, nee, dat uh, gaan we niet doen. U hoort er veel meer over het komende half uur in Bureau Buitenland. Maar eerst, uh, u weet het, we zijn zo'n anderhalf uur nu uh, minister van Buitenlandse Zaken. Loos in ons land. Uh, een binnenlandse kwestie natuurlijk, maar toch ook wel een beetje een buitenlandse kwestie. En u hoort het, het debat met premier Rutte is op dit moment bezig. Wilco Boom in Den Haag. Goedenavond, avond Wilco. Chris. Vliegen de pannen van het dak. Uh, nee, die liggen er allemaal nog wel op. Hoor. De, de grootste storm hebben we natuurlijk aan het einde van de middag gehad. Toen minister Zijlstra toch eigenlijk veel eerder dan verwacht uh, aankondigde... dat hij zijn ontslag had aangeboden aan uh, de koning. Uh, ja, en nu is het nog debatteren met premier Rutte... en met name de oppositiepartijen... die willen van hem toch wel weten waarom Rutte... niet eerder bekend heeft gemaakt wat er was gebeurd. Want de premier die uh, wist het al een aantal weken. Want het was uh, eind januari door Zijlstra op de hoogte gebracht. Uh, ja, en die had toch gewoon dan uh, zelf met dat verhaal... naar de Tweede Kamer moeten gaan... dat niet uh, bij Zijlstra moeten laten liggen. Uh, want ja... Het kabinet heeft een actieve informatieplicht aan de Tweede Kamer... dus er was geen enkele reden om, het, uh, om dat geheim te houden. En onder andere Geert Wilders van de PVV... die was hierover heel boos tegen fractievoorzitter Dijkhoff van de VVD. En hij wist dat er was gelogen, hij wist dat er onzinverhalen waren verkondigd. En hij wist, niet door de staatssecretaris van landbouw... maar door die minister van Buitenlandse Zaken, die van plan was naar Rusland te gaan. En als wij dat willen controleren, dan had hij dat toch meteen moeten vertellen, journalist of niet. Hij werkt toch niet voor de Volkskrant? Die minister-president had toch moeten zeggen, hier Kamer, dit is de werkelijkheid. Dat zijn de feiten. Waarom kruipt u achter zijn rug? Ja, ik ben blij dat de heer Wils weer disqualificaties gebruikt... en zijn stem aan het verheffen, want meestal is hij dan door de argumenten heen. Ik ben het met hem eens dat dingen bekend moeten worden. Uh, ja, dat is een jarenlang bekend patroon voor iedereen terug te zien. Kijk, ik vind het wel fijn dat, uh, dat uitdelen en in incasseren vaak op hetzelfde niveau gaan. Dat, uh, die capaciteiten... Ja, en dat gaat dus uh, niet uh, zonder stekeligheden, Chris, uh, nee. over en weer. Uh, Dijkhoff gaf overigens wel toe dat het vertrek van Zijlstra... onvermijdelijk was geworden. Ja. Uh, en hij prees uh, zijn partijgenoten omdat hij zelf ook die conclusie heeft getrokken. Uh, maar Lodewijk Asscher van de Partij van de Arbeid... die wrevert toch wel in dat de VVD en ook de andere coalitiepartijen... CDA, D66 en ChristenUnie... gisteren allemaal nog op het standpunt stonden... dat Zijlstra gewoon zou moeten kunnen aanblijven. Uh, de heer Dijkhoff zei dat hij terecht vond dat de minister is afgetreden. Ik wil hem vragen of hij dus vindt... dat hij inderdaad niet langer kon aanblijven. Terwijl gisteren vanuit de coalitie en vanuit de premier... een ander oordeel werd gegeven. De heer Dijkhoff. Ik vind uh, zijn conclusie terecht. Uh, en ik vind dat in zo'n situatie... iemand zelf de ruimte moet krijgen voor afwegingen. Uh, en als hij dan de juiste maakt... vind ik de vraag of ik, als hij die niet had gemaakt... wat ik er dan had van gevonden, niet zo relevant. Ik deel zijn uh, woorden die hij hier heeft gesproken... en ik deel... Uh, dat uh, uh, met name vanwege de geloofwaardigheid en het beeld dat inmiddels is gerezen... veroorzaakt door zijn eigen fout, uh, uh, dit een logische en onvermijdelijke conclusie was. Ja. ja, nou ja, uh, uh, het was natuurlijk ook geen raketwetenschap. Hè. Dat zijn inderdaad de vragen die nu aan de Dijkhoof gesteld worden... maar die de premier zou moeten beantwoorden. Eén, waarom hield hij het drie weken onder de pet? En twee, waarom vond hij gisteren nog dat uh, Zijlstra kon blijven zitten? Gaat premier Rutte hierdoor in problemen komen, Wilco? Nou, dat denk ik eigenlijk niet meer. Uh, de, echte, de, de man om wie het echt ging, Halbe Zijlstra, is natuurlijk al afgetreden. Heeft dat zelf gedaan, heeft ruiterlijk zijn fout toegegeven... Uh, waarbij overigens wel moet worden opgemerkt... dat dat toch wel te danken is aan het speurwerk van de Volkskrant. Uh, anders was dit niet naar buiten gekomen. En dan was Zijlstra, denk ik gewoon blijven zitten. Dat doen we netjes in dit land, hè? Uh, ja, dat doen we netjes in dit land. Uh, maar dat neemt niet weg. Ondanks het feit dat daar journalistiek speurwerk voor nodig was. Dat Zijlstra nu wel de eer aan zichzelf heeft gehouden. En het veld heeft geruimd. Uh, daarom ligt het niet voor de hand... dat nu ook de premier nog uh, in moeilijkheden zou komen. Ondanks het feit dat hij hem de hand boven het hoofd heeft gehouden. De, in elk geval de coalitiepartijen zullen nu wel denken... ja, nu is het mooi geweest. daar weg niet ook nog Rutte in moeilijkheden. Hmm. Uh, ik denk ook dat uh, partijen als de SGP... Uh, misschien ook wel de Partij van de Arbeid... nu wel denken dat het mooi is geweest. Maar ze zullen niet nalaten om uh, Rutte nog even flink... De, het vuur aan de schenen te leggen. Uh, en dat zal nog wel even duren in de avond. Oké, okay, hou ons op de hoogte. Want ik ben toch wel heel benieuwd naar de antwoorden van Rutte op deze twee vragen. Die gaat hij overigens straks pas geven. Hij is voorlopig nog niet aan het woord. Nee. Nu is het nog aan de Kamer. Oké, okay, we horen je straks vast op deze zender. Dankjewel, Wilco Boom. Ja, hadden wij ons dramaatje in de nationale politiek vandaag... bij de Duitse sociaaldemocraten volgt zich ook een ongekend koningsdrama. Zojuist heeft SPD-leider Martin Schulz bekendgemaakt... dat hij aftreedt als partijvoorzitter. En dat is dan de eerste acte van deze tragedie... want nu is er binnen de partij ook nog verzet tegen zijn beoogde opvolger. En dat allemaal in een cruciale periode... want de SPD-leden stemmen binnenkort over regeringsdeelname. Verburg van het Duitsland Instituut. Goedenavond. Goedenavond. Eerst heel even nog die, dat, dat eerste bedrijf van deze tragedie. Waarom treedt Schultz vanavond af? Nou, hij heeft uh, vorige week al aangegeven uh, dat hij, eigenlijk was de bedoeling dat het na de ledenstemming uh, zou zijn, dus na 2 maart, dat hij het voorzitterschap op zou geven. Mm -hmm. En dan wou hij minister van Buitenlandse Zaken worden in het nieuwe kabinet. En het idee was dat uh, Andrea Nales, die dan zijn opvolger zou moeten worden, ja. de partijvernieuwing beter zou kunnen doorvoeren dan hij. Want hij is natuurlijk ook aangeslagen door de verkiezingscampagne en de, de maanden daarna. Ja. Maar omdat hij zichzelf uh, naar voren schoven als minister van Buitenlandse Zaken, terwijl hij had gezegd dat hij never nooit in een kabinet van Merkel zou zitten. Werd het vorige week. kreeg hij enorm veel kritiek uh, vanuit zijn, zeker vanuit de partijbasis. Uh -huh. Op die beslissing. En ook op van de huidige minister van uh, Buitenlandse Zaken, Gabriel, ook een SPD'er. Die helemaal niet wist dat hij uh, uh, dat Schultz dat zou gaan doen en hij dus een baantje kwijt zou zijn. Uh, dat Schultz vorige week al gezegd heeft, oké, okay, dan word ik toch niet minister, want uh, daarmee. Met het hele debat over mijn wel-of-niet-ministerschap... Uh, komt die ledenstemming in gevaar. Mm -hmm. En nu heeft hij dus ook zijn voorzitterschap opgegeven. Sneller dan gepland. Uh, want ja, dat had hij al eerder bekendgemaakt dat hij dat wilde doen. Dus daar kon je ook niet meer op terugkomen. Dus hij is nu helemaal weg. Ja. En alleen nog bondstaglid. Nou ja, dus dat, dat zijn twee mensen op zoek naar een baan. Halbe Zijlstra en Martin Schulz. Um... En toen... er ligt ook uh, Siegmar Gabriel. Maar... Ja, nou ja, dat, dat, laten we die er nog heel even buiten houden. <laughs> Ik wou bijna zeggen, zoveel buschauffeurs hebben we nu ook weer niet nodig. Um, <laughs> toen wees hij ook nog een opvolger aan um, ja. als partijvoorzitter. Um, maar daar zijn ook problemen mee. Wat is daar nu het probleem? Nou, het punt was, hij had dus gezegd... Andrea Nales, die is fractievoorzitter yeah. in de Bondsdag... die moet dan ook partijvoorzitter worden... en die moet die broodnodige vernieuwing dan voor elkaar zien te krijgen. Uh, en het idee was eigenlijk dat... er was vandaag dus een, een bijeenkomst van het SPD-partijbestuur... Mm -hmm. dat die vandaag Nales in ieder geval tot voorlopig voorzitter zouden benoemen... en dan zou daar later nog een keer op een partijcongres gekozen worden. En daar kwam uh, gisteren en vandaag heel veel kritiek op... van de partijafdeling in de verschillende deelstaten. Want die zeiden, we willen helemaal niet dat dat nu opeens Nalens wordt. En bovendien is dat helemaal niet logisch, want Nalens is geen vicevoorzitter. Als een voorzitter opstapt, moet het gewoon een vicevoorzitter worden. Dat staat gewoon er, in de statuten, neem ik aan. Ja, daar ja, ja. was dus ook nog een discussie over of dit oh. juridisch überhaupt kon. Ja. Uh, en nu hebben ze dus besloten, dat is het afgelopen half uur gebeurd... dat ze Nalens wel officieel nomineren to, tot nieuwe voorzitter... maar dat wordt dan op een partijcongres op 22 april uh, besloten. Ja. en voorlopig voorzitter zou dan nu... Om het nog ingewikkelder te maken, Olaf Scholz worden. Dus niet Scholz, maar Scholz. Ja. En uh, dat is, die is nu burgemeester van Hamburg. En die is de beoogde minister van Financiën in het nieuwe kabinet. En dan zou hij ook vice-kanselier worden. Dus hij okay. is nu tijdelijk. Uh, en dan zou Nales het in uh, april moeten worden. En dat bezwaar tegen, uh, tegen Nales nu, ging dat alleen over die procedure... of ging het ook over haar? Wie, wie is zij en hoe ligt ze in de partij? Zij, is, uh, uh, zij ligt op zich eigenlijk best goed in de partij. Zij behoort tot de linkervleugel, maar zij, zij wordt ook gerespecteerd door uh, zeg maar de pragmatici binnen de partij. Uh, ze was de afgelopen vier jaar minister van Werkgelegenheid en Sociale Zaken. En heeft een aantal hele belangrijke SPD-successen geboekt. Bijvoorbeeld de invoering van het minimumloon. Hmm. Uh, uh, op het partijcongres in januari. ...nou moesten de gedelegeerden stemmen over wel of niet coalitieonderhandelingen met de SPD... ...was zij degene die een hele gepassioneerde, overtuigende toespraak hield, niet Schulz, maar zij. Nee. En het wordt aan haar toegeschreven dat die gedelegeerden uiteindelijk voor hebben gestemd. Dus zij geldt als iemand die heel overtuigend is, die verschillende uh, groepen uh, aanspreekt. Zelfs de CDU-ministers uh, hadden de afgelopen vier jaar een hoop respect voor haar... Uh, ze is heel direct. Ze kan, uh, ze kan heel grof zijn in haar uh, uitingen. Ze had er geen enkele moeite mee om op dat SPD-partijcongres in januari... de CSU'er Dobrindt uh, achterlijk te noemen. En oh. uh, uh, tegen, of, uh, tegenstanders uh, uh, geeft ze graag uh, op een smoel. Dat is wel het soort taal dat ze gebruikt. Uh, uh, maar Dus in principe is... Uh, is uh, uh, Geld als geschikte kandidaat ook voor die vernieuwing. Maar zij was vorige week... Zij komt ook niet helemaal ongeschonden uit die uh, machtsstrijd. Mm. Want zij was onder andere een van degenen... die samen met Schulz hadden bedacht dat Schulz dan minister van Buitenlandse Zaken werd. Ja. En uh, zij eventueel dan als dus voorzitter... en daarmee heeft zij eigenlijk ook niet goed ingeschat... hoe nee. dat bij de partijbasis is. Dus, dus dit gerommel, op 2 maart... tot 2 maart kunnen de SPD-leden stemmen... over het regeerakkoord ja. dat Schulz en ja. Merkel hebben gesloten. Uh, ja. heeft, heeft, heeft dit gesukkel uh, daar invloed op? Nou... Het het helpt niet. Kijk, wat ze eigenlijk wilden is, uh, want ze hebben eigenlijk helemaal niet zo'n slecht regeringakkoord afgesloten. Nee, de veel ministersposten het, uh, binnengehaald. Veel ministersposten, en ook inhoudelijk, zeker op het gebied van uh, werkgelegenheid en zo, hebben ze het een en ander bereikt. In de Duitse media werd gezegd, uh, Merkel heeft de regering aan de SPD gegeven. CDU-leden waren boos op Merkel, omdat ze vonden dat ze veel te veel aan de SPD had toegegeven. Mm -hmm. En het idee was dat er dus een regeringakkoord was wat de SPD-top goed kon verdedigen. Bij de basis. Maar daar is het sinds dat akkoord gepresenteerd werd vorige week woensdag niet meer over gegaan. Er is alleen maar ruzie nee. over uh, nou ja, interne personalia. Zeg maar. ja. Nou ja, blijft mensen werken. Hè? Ik denk dat dat ja. de, de conclusie van de dag is wel. Ja. Dank je zeer, Marja Verburg van, van het Duitsland Instituut. Graag gedaan. Hallo, Marcaba. Hallo, Bellen met de wereld. Hallo. Please check and try again. Ja, en de, de telefoon gaat nu ook over in Duitsland... want de Duitse natuurkundige Matthias Schreck heeft iets bijzonders gedaan. Na een kwart eeuw onderzoek is het hem gelukt... om werelds grootste diamant te produceren. Diamanten zo groot als de omvang van een bierveeltje. En alsof dat niet wonderbaarlijk genoeg is... worden die diamanten in maar vier tot vijf dagen gemaakt. Uslem Bougan belde met de grijsharige natuurkundige... en vroeg hem naar zijn grote uitvinding. Wat het bijzondere bij ons is, we hebben geprobeerd om onregelmatige kristallen te veranderen in regelmatige kristallen. Daarmee was het mogelijk om grotere kristallen te krijgen. Hoe zijn de reacties? Wie zijn die reacties? Die reacties zijn zo dat natuurlijk eenmaal in de wetenschap. Binnen de wetenschap wordt dit na twintig jaar werk natuurlijk gezien als een grote uitvinding. Aan de andere kant reageren nu ook burgers die eigenlijk niks hebben met diamanten. Die vragen: kunnen jullie ook briljante, zeg maar geslepen diamanten maken? Ze ja, kan man daarmee ook briljanten maken? kan met zo'n Ja, we kunnen briljanten maken, maar op dit moment doen we dat nog niet. Maar kunnen we spreken van echte diamanten? Darf man van echte diamanten spreken? Ja, man, moet zogar van echte diamanten spreken. Ja, je moet van echte diamanten spreken, omdat diamanten een vorm zijn van koolstofverbindingen. Wanneer de kristalstructuur vlak is, dan heb je grafiet, en als de atomen in drie dimensies zijn gebonden, dan heb je een diamant. Dan is het diamant. Oké, kunnen we misschien een deel sluiten? U maakt de diamanten en Amsterdam doet de handel. Oh, dat is natuurlijk zeer uh, attractief. Oh ja, dat is natuurlijk een heel aantrekkelijk aanbod. We staan er heel erg open voor en verheugen ons er al op om met de Amsterdamse zaken te doen. We freuen ons natuurlijk ook met leuten uit Amsterdam in het geschäft te komen. Slimboogan was dat in gesprek met Matthias Schreck. Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen. Nog één onderwerp tot half acht. Het Witte Huis wil fors gaan investeren in defensie. Het budget voor het Pentagon moet met ruim 10% omhoog. Zo blijkt uit het begrotingsvoorstel dat president Trump gisteren heeft gepresenteerd. En met dat geld moet het Amerikaanse leger moderniseren. Zijn troepenmacht gaan uitbreiden. En ondertussen moet er ook flink worden bezuinigd op diplomatie en ontwikkelingssamenwerking. Goed, mocht het congres die plannen Goedkeuren, dan kan het grote gevolgen hebben voor de verhoudingen in de wereld. Ik ga erover spreken met Carlijn Jans. Goedenavond. Goedenavond. Ik ben de defensiespecialist bij het Haagse Centrum voor uh, Strategische Studies. Um, ja, zo'n 10% erbij voor het Pentagon, ongeveer 80 miljard. Um, welk signaal geeft het Witte Huis daarmee af? Het Witte Huis geeft daarmee af dat, uh, een signaal af... dat er uh, ja, in het militair domein veel aandacht uh, wordt besteed. Uh, dit komt niet als een verrassing. Uh, afgelopen december heeft het Pentagon met de pen van uh, Jim Mattis, de minister van Defensie... al een nationale de uh, defensiestrategie gepubliceerd... waarin al in grote lijnen aan werd gegeven... waar de prioriteiten uh, komen te liggen in de komende jaren... voor ja. de VS op het militaire domein. Ja, en het is natuurlijk onderdeel van Trump's Make America Great Again. Uh, dat gaat ook over de troepen. Toch, uh, het, het is heel veel geld, 80 miljard erbij... op een totaal van uh, ruim 700 miljard... Um, maar relatief als onderdeel van het uh, Bruto Binnenlands Product... valt het eigenlijk nog wel mee, hè? Ja, momenteel uh, komt uh, de VS dan uit op rond uh, de 3,1 procent... van het uh, Bruto Nationaal uh, Product. Daarmee zit de VS nog substantieel hoger... dan alle, uh, bijna alle Europese lidstaten van de NAVO. Ja. Uh, een aantal uh, staten daarbij uitgezonderd. In Nederland uh, zit uh, rond de 1 uh, procent. Ja. Um, dit is uh, nog steeds uh, ja, een, een substantieel bedrag. Uh, als je terugkijkt in de historie, uh, onder een Reagan presidency was het ongeveer 6%. Twee keer zoveel, hè? Ja. ja, maar dat was natuurlijk wel een andere context... waarin mm. troepen ook daadwerkelijk uh, uh, op het Europees continent werden gestationeerd. Uh, permanent mm. en daarbij ook het materieel uh, bij hoorden. Dus ja. he, de, het Amerikaanse, de Amerikaanse krijgsmacht is momenteel anders georganiseerd in dat opzicht. Ja. Dus dat past ook wel bij. En dan die strategie, want uh, dit, dit is het geld, maar die is bedoeld om een bepaalde strategie mee te betalen. Wat kunnen we daarover zeggen? Wat is die strategie? Nou, wat opvallend uh, aan de strategie is dat, uh, is dat uh, uh, Jim Mattis en daarmee ook eigenlijk het Witte Huis aangegeven heeft dat de wereld daadwerkelijk aan het veranderen is, ook voor de VS. Hè? Dat ze hun uh, militaire voordeel uh, zien eroderen. En daarbij uh, geven ze ook aan dat terrorisme echt naar de achtergrond uh, aan het verdwijnen is. Maar dat zij gaan focussen of voor de ontwikkeling zien... dat er een interstatelijk uh, strategische uh, competitie uh, uh, in aankomst is. Dus de VS, in China, in Rusland. En dat daar veel meer aandacht uh, voor, uh, voor is dan, dan voorheen. Ja, dat is echt een verandering. Hè? Want de afgelopen jaren was het juist uh, ja, gewone oorlogen eigenlijk een beetje voorbij. Het is asymmetrische oorlog. Klopt. Het is oorlog met, met terrorisme. Terroristen ja. met de onduidelijke groeperingen. Daar komen ze dus weer van terug. Ja, er is een, een grote focus in het strategiedocument... ook op inderdaad technologische ontwikkelingen die snel gaan. Waar ook de VS op zal moeten anticiperen... Aan moet deelnemen en Zoals? investeren. Uh, nou, inderdaad. De uh, toepassing van kunstmatige intelligentie in het militaire domein. En de synergie zoeken met wat er allemaal in het commerciële en publieke domein. Uh, allemaal in de ontwikkeling is. Ik geloof dat president Poetin heeft gezegd dat 30% van het leger zich in de toekomst. met uh, cyber- en kunstmatige ja. intelligentie bezighoudt. Ja, hun moet doel houden, is he? rond 2025 inderdaad rond de 30% ja. uh, te koppelen aan kunstmatige intelligentie. in enkel van de ontwikkeling van materieel. En daar en op dat soort uitspraken is dit ook weer een reactie van de Amerikanen. Nou, ook in, in bredere zin. We zien ook de ontwikkelingen in China. Uh, of in elk geval hoe China omgaat met uh, het toepassen van kunstmatige intelligentie. In het militaire domein, maar ook in het civiele domein. Bijvoorbeeld hm. de Chinese politie uh, uh, werkt al met kunstmatige intelligentie. Met het herkennen van uh, verdachten in het publiek door camera's. En is dat soort herkenning. zaken. Ja. ja, ja. ja. Um, nou, nou las ik ook iets merkwaardigs, namelijk over een uh, hypersonisch vliegtuig, wat in drie uur de wereld rond kan vliegen, wat de Amerikanen dan uh, willen gaan ontwikkelen. Er zijn twee grote vliegtuigbouwers mee bezig, Boeing en uh, Lockheed Martin, geloof ik. maar. Dat is weer een reactie op wat de Chinezen aan het doen zijn? Nou, meer specifiek gaat het over de um, ja, supersonische um, uh, ballistische raketten... die Aha. in de ontwikkeling zijn. En inderdaad, China heeft afgelopen november dit al een keer uh, getest... en hij verwacht in 2020 dit operationeel... In te kunnen zetten. Mocht dat in 2020. Dat zijn. Al. Ja, dus dat is al redelijk jaar. snel. Ja. Um, en deze uh, ja, supersonische um, uh, ballistische raketten: die, ja, die kunnen vijf keer uh, de geluidssnelheid, dus mag vijf uh, aan. Dus dat is ontzettend snel. Mm. En het gevaar daarvan is uh, dat onze huidige of de, de defensiesystemen uh, voor luchtafweer vanuit de VS, hier niet de op raketschilden Ja, dat ja. Die hier niet op uh, toegerust zijn. Dus dat hier ook voor in defensie in defensieve maatregelen uh, technologische ontwikkelingen nodig zijn. Uh, en daar staat los van om zelf uh, deel te nemen aan deze ontwikkelingen. Ja, uh, want dat doen de Amerikanen ook. Maar je moet je dus ook weer hier tegen gaan verdedigen. Ja. Dit klinkt als een uh, klassieke wapenwedloop. Ja, nou, een wapenwet loopt wellicht op, juist op technologie. Of in elk geval de mogelijkheid of uh, dat je in staat bent om deze technologie ook daadwerkelijk toe te passen in jouw uh, militaire domein. Hè. Er zijn ook heel veel ethische kwesties uh, die eraan vasthangen. Uh, zeker ook in de kunstmatige intelligentie. Hmm. Van hoe, in hoeverre geef je auto, autonomie aan uh, autonome systemen? Zelfbeslissende raketten. Klopt, ja. ja. En welke rol speelt de mens uh, daar nou, uh, nou in? Um, de VS, maar ook klein beetje in Europa, wordt al gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie. Maar dan, he, ze noemen ze dat narrow uh, in, uh, artificial intelligence, dat is meer de, de, de, ja, de dunnere toepass toepassing van kunstmatige intelligentie, waarin de mens nog altijd de overhand heeft, ja. maar dat een systeem de mens ondersteunt. En een van de voorbeelden daarvan is F-35, die Nederland ook uh, heeft gekocht. Straaljarig. Ja, ja, precies. Joint Strike Fighter, noemen ja. we dat. Ja, ja. klopt. En ja. waar dus de, de sensoren en de software, de piloot ondersteunen uh, met het ja, uh, identificeren van doelwitten. Uh, Kijken wat ja. er in de omgeving gebeurt. Um, ja. En dit is ja pas een eerste stap in kunstmatige, kunstmatige intelligentie ja. in het militaire domein. Niet onaanzienlijk deel van die 80 miljard, ik geloof tussen de 20 en de 30, gaat naar het moderniseren van het nucleaire arsenaal uh, van Amerika. Wat, wat zijn de Amerikanen daar precies van plan? Klopt. Um, eigenlijk ook afgelopen week is, uh, is er nog een nieuw rapport uitgekomen. Het uh, Nuclear uh, posture Review, waarin aan wordt gegeven dat uh, ja, de nucleaire arsenaal van de VS echt uh, ja, outdated is. Er moet echt een upgrade komen uh, voor systemen, maar ook uh, hoe de wapens uh, ingezet worden. Uh, maar meer specifiek uh, wordt er voor de modernisering eigenlijk gekeken naar de, de verschillende onderdelen. Dus de grond, uh, uh, de lucht Landmacht, en de zee. Zeemacht, ja. Klopt. En daar wordt dan gesproken over een nieuwe uh, klasse van onderzeeboten die ja. uh, nucleaire wapens maar kunnen gebruiken. Maar ik las er ook iets over uh, het ontwikkelen van lichtere kernwapens, kleinere kernkoppen, waarmee ja, denk ik. ik. Bedoel, Vroeger had je die mutually assured, assured destruction, hè? dat ja. was het wapenevenwicht, want de, de kernkoppen waren zo groot, zeg ik even simpel, dat je elkaar wederzijds zou vernietigen. Dat inzetten van en ontwikkelen van lichtere kernwapens, geeft dat niet de illusie dat je ze kan gaan gebruiken? Ja, dat, is, dat is momenteel natuurlijk ook uh, de discussie en een interessant uh, punt ook om aan te halen. Um, wat ja, er bestaan verdragen die uh, de kernwapens limiteren hè, tussen de VS en, uh, en Rusland. Maar er, Zeker, er bestaan geen verdragen. Ja, er bestaan geen verdragen over de ontwikkeling van technologie die deze wapens nog dodelijker en preciezer uh, maken. Ik las vandaag inderdaad in de bulletin of Economic Scientist, voor aanstaande groep in de VS, die uh, ja, de modernisering van de nucleaire wapens van de VS schatten op een uh, verdrievoudiging van wat zij noemen de killing power van de, van de VS. Hmm. He, dus door het verder ontwikkelen van de technologie en de dragers van kernkoppen, uh, dat de VS daarmee juist ook nog gevaarlijker kan worden. Ja, dus uh, een paar weken geleden, ik geloof een week of twee geleden, uh, kwam het bericht door dat die doomsday klok, he, die klok die aftikt naar uh, een mogelijke ja. uh, een nucleaire catastrofe in de ja. wereld, dat hij weer iets dichter bij 12 uur was gekomen, dat heeft met dit soort ontwikkelingen te maken. Natuurlijk, en ook inderdaad he, Trump als president, die de macht heeft op de nucleaire knop, uh, en daarbij ook, wat ook terugkomt in de strategie die gepubliceerd is... is de aandacht voor Noord-Korea. Mm. Die uh, zeker een grote rol uh, speelt hierin. Zeker. Goed. Het moet allemaal nog goedgekeurd worden door het Klot. congres, maar dit zijn de plannen. Hartelijk dank, Kartijn Jans, defensiespecialist bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Dit was Bureau Buitenland voor vanavond. Zometeen Kunststof met Jelly Brouwer. En daarin is Mark Smit te gast over zijn documentaire Bewaarders. En dat is een portret van het gevangenisleven in het justitiële complex Zaanstad. De grootste en de modernste gevangenis van Nederland. Maar nu eerst het NOS Nieuws. NTO Radio 1.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 De miljoenen zijn terechtgekomen bij vastgoedhandelaar Parelberg. De Wereldgezondheidsorganisatie stuurt extra mensen en middelen naar Nigeria... om de uitbraak van Lassa-koorts te bestrijden. Het virus dat die ziekte veroorzaakt is verwant aan het ebola-virus. In minder dan vijf weken zijn zo'n 450 mensen besmet geraakt. Zeker 37 mensen zijn door de ziekte overleden. Een gezonde organisatie begint bij een goede administratie.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 Verweg de beste business school van Nederland. Ga naar rsm.nl slash radio1. Coratio, de beste mensen voor een tijdelijke of vaste invulling. Kijk op ambitie- en Haal meer uit je carrière. Ga naar rsm.nl slash radio1.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 Nee, maar luister, na die negen semesters psychologie had ik eindelijk een super dik idee van. Nee, maar even serieus, dude. Ik begin samen met de boys. Gewoon een start-up. Hé, nee, gaas, dat weet ik ook wel. En dat is zeker niet makkelijker, maar. Ja, work hard, play hard, weet je wel. Dit wordt gewoon het project van. Spreek alleen over een project als je ervoor naar Hornbach gaat. Wij zijn Nieuw, Nieuw Ten. Wij lenen geld aan bedrijven.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 Goedenavond en welkom. Onze gast maakte de bekroonde documentaire De Regels van Matthijs... en komt nu met De Bewaarders... waarvoor hij ruim een jaar mocht filmen in de modernste gevangenis van Nederland. Daar proberen ze de gedetineerden zelfredzamer te maken. Maar wat betekent dat voor de bewakers? Hier is Mark Schmid. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouwer. Mark, we spraken het afdelingshoofd van de gevangenis... waar je hebt uh, gefilmd, Mladen kost iets En hij meldde ons dat je je zo bij hem kunt melden... als je op zoek bent naar een nieuw werk. Volgens, hij ben je, volgens hem ben jij een prima bewaarder. Wauw. Wauw. Oh, je voelt je gecomplimenteerd. <lacht> ja, dat is een compliment. Ja, hij, zei, hij is heel sociaal en scherp, zei hij over jou. Maar zou dat voor je zijn? Nou, dat werken met gedetineerden uh -huh. en die heftige emoties... dat vind ik wel... dat snap ik de lol wel van. Ja, ik ja. zie het aan je ogen, ja. Ja, ja dat kan ik wel. Wat, wa waarom snap je daar de lol wel van? Het, alles is intens. Dat vind ik wel spannend. En ja, dat is wel de kick van daar te zijn. Ja, altijd op je hoede bent, altijd alert bent. Uh, moet zorgen om... Ja, mensen die zichzelf niet onder controle hebben... altijd toch in goede banen te leiden. Die, die heftige emoties in de hand te houden. Die, die balanceeract vind ik wel leuk. Dat snap ik wel, ja. ja. En je zegt er ook heel stellig bij, ja, dat kan ik wel. Denk ik, ja. ja nou, nou, nou, niet niks, denk ik. Je zei het, ja, dat kan ik wel. Waarom weet je dat zo zeker? Dus, dat is niet op... Uh, ervaring gebaseerd. Dat... Jawel, dat is ook op, op ervaring gebaseerd. En hoe lang is het geleden dat wij hier spraken over... jouw jeugdvriend Matthijs, na aanleiding van de regels van Matthijs, daar heb je natuurlijk ook uh, ja, eigenlijk dezelfde scènes bijna gedraaid. Dat is waar, ja. Het was ook... Heftige emoties. Ja, en er liepen, lopen ook veel Mathijsen rond... Mm -hmm. in de gevangenis waar ik nu heb gefilmd. Dat ja. klopt. Ja, absoluut. En wat zit er in jou dat jij dan uh, de zaak kan laten deescaleren? Want dat is eigenlijk, je moet vooral rustig blijven. Hè? Ik, waarom, wat, wat doe jij? Wat zit er dan in jou dat jij rustig blijft? nou ja, ik denk hoe meer mensen gaan schreeuwen, hoe rustiger... Ik word van de weeromstuit. Gewoon ja. van de weeromstuit. Hoor. Nou, ik heb heel weinig behoefte om dat terug te gaan schreeuwen in elk geval. Ja, ja dat klopt wel. Dus dat, dat zit helemaal in jouw systeem. ja Ken klopt. je het heel goed eigenlijk? Dit soort situaties. Dat zou je dan bijna vermoeden. Nou ja, ik moet wel zeggen dat ik daar de laatste jaren een soort spoedcursus in heb gehad. Niet alleen uh, door de uh, gevangenis. Maar ik heb sinds anderhalf jaar ook een pleegdochter in huis. Wat soms ook hoog op kan lopen. Uh, ja, dat helpt allemaal wel natuurlijk. Ja, jij gaat wel ver. Je neemt ze zelfs in huis. Zover, ja. <laughs> ja, dat doe je niet zomaar. Hoor. Nee, maar, ja. nee, precies. Nou ja, ik zie jou er ook bij stralen. Het is dus echt iets wat jij, wat jij graag wil doen, blijkbaar. Ja, het is wel het gevoel dat je midden in het leven staat. Mm -hmm. Dat bevalt me er wel aan. Ja. En dat is wat je ook heel erg voelt in die film. Je voelt de... Wat is het, de adrenaline of het gevaar of de, uh, de frustratie van de mensen? Het, het ongeluk dat elk moment kan exploderen. Ja, dit is natuurlijk ook een soort concentratie wat zich daar allemaal ophoopt in de gevangenis. Mm -hmm. Het is in die zin geen dwarsdoorsnede van Nederland. Mm -hmm. De mensen nee, die, die dat zeggen niet. Nee. Um, en dat maakt natuurlijk ook al die mensen, daar hebben hun geschiedenis en hebben op een of andere manier zijn die ontspoord. Uh, en ja, dat, dat roept natuurlijk automatisch frustraties op. Mm -hmm. Dus daar barst het van. Ja. ja. En die bewaders die moeten maar rustig zien te blijven. Dus de, de, de, als, als we het heel zwart-wit zouden stellen, zijn de, de Matthijsen zitten in achterslot en Grendel. En de Marken, die uh, dat zijn de bewaders. Nou, kun je ja. nu naar huis gaan. Uh, Stijn is het einde van de huis. Uh, <laughs> Ze gebruiken trouwens het woord uh, bewader in plaats van sipieren. Dat is, geloof ik, een woord dat je beter niet kan gebruiken. Er is geen betere manier om het personeel te beledigen. Oh ja. ja. Leg dat eens uit? Nou, het shipier, dat is het ouderwetse beeld van uh, de, de man met de grote borst sleutels. die mensen achter de deur zet en weer uh, de, de ochtends de deur weer opendoet. En dat doen ze ook. Dat is wel deel van het werken als bewaren. Maar het grootste deel van de tijd zijn ze sociaal werker. Ja. het heeft eigenlijk heel weinig met sleutels te maken. En zijn ze veel in gesprek? En hebben ze veel contact? Continu. Ja. Dat, is, dat is de kern van het werk. En natuurlijk, soms zetten ze iemand achter de deur... als die heel lastig is. Of gewoon omdat het vijf uur is, eind van de dag. En mm -hmm. ze gaan naar huis. Ja. Maar ja... Weet je... De enige manier om al die emoties een beetje in bedwang te houden... als bewaarder. Bewaarder dus ook, hè? Geen bewaarder, nee, dat bewaker werd net in werd de... Net, ja, nou zijn ze allemaal al boos. Juist. Ja. Bewaarder. Of eigenlijk P.I.W.er. er uh, Dat is een van de vele afkortingen. Penitentiaire inrichtingswerker. Werker, ja. Ja. Dat staat ook op hun uniform Juist. die ze allemaal dragen. Ze zijn allemaal op dezelfde manier gekleed. Ja, klopt. Um, ja, de enige manier om die emoties en, en die conflicten te beheersen... die daar in, in zo'n gevangenisafdeling uh, z, ja, rondzinderen ja. eigenlijk... is om heel veel te praten. Ja. Uh, een van die bewaren zegt ook in de film... mijn mond is mijn wapen. Ja. Dat vond ik zo'n mooie uitspraak. Mm -hmm. En dat is ook letterlijk zo. Op het moment dat er fysiek geweld nodig is, dat gebeurt wel eens. Dat wordt eigenlijk door iedereen als een soort nederlaag ervaren, van ja, ja, het is niet gelukt. Dat is dan onmacht. Dat is onmacht, ja. ja. En het woord cipier gebruiken we dus niet meer. En bewaker al helemaal niet, maar bewader. Goed, de tegel die ligt daar. Met de vraag of die op een gegeven moment beschreven kan worden. Mark Smit en luisteraars kunnen zich mengen in ons gesprek. Heel graag zelfs via Twitter. Hashtag Radio kunsthof, of stuur gewoon een mail naar kunsthof.ntr.nl En we zijn overigens ook ieder moment van de dag te beluisteren via de podcast. En dan meld ik ook nog maar even dat als er nieuws komt uit Den Haag... want het debat is toch van start gegaan... Zonder Halbe Zeilstra, want die is vlak voor het debat afgetreden. Maar is wel doorgegaan met premier Rutte. Als daar nieuws uitkomt, dan melden we dat uiteraard. Mark Smit is uh, documentairemaker. En uh, maakte furoren uh, met de film over zijn jeugdvriend uh, Matthijs. Daarvoor zat je hier dus, uh, hoe lang is het nu geleden? Acht, nee, zes vijf, jaar? Zes jaar, vijf, zes denk jaar denk geleden. Ja. Ja. De regels van Matthijs, zo heette die film. En daarmee won je, won je een uh, gouden kalf voor beste lange documentaire. Maar echt nog heel veel meer prijs Enorm bejubeld. Um, Matthijs, voor de mensen die het niet weten, was een jeugdvriend van je. En in die film uh, zien we iemand die leidt aan uh, Asperger. En uh, Orde probeert te scheppen in de chaos om hem heen. Uh, en hij, ja, hij leeft opgesloten in zijn universum en volgens zijn eigen regels. En nu heb je een nieuwe film gemaakt waarin je opnieuw mensen ziet die opgesloten zitten. Alleen in dit geval heel letterlijk. En je hebt je dus geconcentreerd op de bewaarders en niet op de boeven. Nou zijn er zijn al heel wat films gemaakt in gevangenissen. En wat deed jouw besluiten om nou juist je te richten op die bewaarders... in plaats van het geboefte? Nou, het was al een langere wens om een film te maken... over bewaarders, bewakers, beveiligers. Uh, mensen die de taak hebben om te controleren eigenlijk. En toen ik hoorde dat er... Ik woon in Zaandam. Dat er bij mij om de hoek een nieuwe gevangenis werd gebouwd. De grootste van Nederland. En de vervanging van de buimenbaars, van de koepel in Haarlem. Nog een paar kleine andere gevangenissen. Mm -hmm. um, toen dacht ik, ja, alles komt nu samen. Toen zag jij je kans schoon. Kon je op je fiets naar het, naar het werk? Letterlijk heb ik gedaan, ja. ja. Heel, heel, heel, heel raar om op de fiets naar de gevangenis te gaan. Ja. Ja. En uh, jouw uitgangspunt was dus mensen die anderen controleren. Het hoeft er niet eens per se een gevangenis te zijn. Niet per se. Dat had ook, het had ook, had ook op een andere plek kunnen zijn. Want uh, waarom interesseerde jou dat zo? Ja, ik vraag me altijd af of dat kan en hoe je dat dan doet... Hoe je anderen controleert. Ja, en het is natuurlijk een beetje. In de gaten houdt, want wat versta ja. je dan onder controle? Ja, in de hand houdt, in de mm -hmm. beheerst. Uh, ja, kan, kan dat? Kan je anderen beheersen? Kan je anderen zodanig snappen dat je ze kan manipuleren? En, en hoe doe je dat dan? Dat, dit is dit een, een interessant onderwerp. Zeker nadat ik net al had vastgesteld dat jij zo iemand bent als een bewaarder. Oh ja. Toch? Ja, ik zie waar je heen gaat. Ja. <laughs> maar daarvoor is het nog te vroeg. We gaan eerst even naar een fragment luisteren uit de, uit de film. En dan, uh, ja, dat is eigenlijk een, een, een scène uh, die we laten horen... waarmee, uit het dagelijks leven van een bewaarder... vrij heftige scène, maar het komt bijna dagelijks voor. Goedemorgen. We hebben gisteren de hele dag zonder televisie gezeten. Is niet normaal nog? Ja, dat weet ik. Ja, maar dat, dat, dat ken toch niet? Kind kunt toch niet een hele dag zonder tv zitten en, en niet gecompenseerd. Als ik geen pakje krijg zo? Hallo, je gaat niet winnen, Tuurlijk, ik ga ook de te de te... dwingen. Tuurlijk, we hoeven het niet dwingen hoor. Zit er niet in het politiebureau dat je zonder ja, dat tv dat zit? Is, dat weet ik. Dat kind toch niet? Maar, Jullie liegen nog tegen ons. Jullie zeggen, hij gaat het we, zo doen. We hebben niet gelogen. Ze hebben ons een tijd gegeven en wij waren naar huis. Ja, van. maar ja, wat moeten wij daaraan doen? Is niet normaal, man. Is, je collega's liegen tegen mij. Om vijf uur, wanneer hij mijn deur dicht doet... Ik heb twee keer al gevraagd, meneer, gaat mijn tv zo werken? Ja, zo met een half uur gaat hij werken, jongen, man. Ja, klopt. En wacht even. Weet je wat ergste is, meneer? Ik druk om half zes op deze noodbelt. Weet je hoe laat hij opneemt? Om negen uur. Ik zeg tegen hem, stel je voor, ik krijg een hartaanval. En dan, dat kent ja, toch niet. dan heb je een punt. Tuurlijk heb ik een punt, ja. papa. Stel je voor, ik heb echt last van iets. Ja. Weet je, Weet je is toch niet normaal? Ik ga even u zoeken, ik ga dat zoeken. Jullie hoeven niet merken, vragen, recreatie, luchtig. Klaar. Prima, We gaan ja, er dus klaar gaan, zetten. Ja. tap aan mijn Doro. Jullie maken gratis met ons, man. Je komt hele nacht zonder de rechtheid in ja, er zit ook humor in de film. Tenminste, ik moet hier ook ontzettend om lachen. Daar heb je een punt, zegt de bewaker, Nadat hij zegt, ik had wel een hartaanval kunnen krijgen. Ja, het is een soort continu spel, hè, eigenlijk, dat je speelt. Althans, wat ik gezien heb, dan... Ik weer nagaan, ik identificeer me al zo erg met de Ehm <laughs> Van, ja, de, de gevangenen proberen natuurlijk zoveel mogelijk speelruimte... voor zichzelf te creëren. Dus elk steekje wat de bewaarde laat vallen... op een of andere manier, of alles wat er misgaat... soms kan hij daar zelf ook helemaal niks aan doen... wordt door de gedetineerde ogenblikkelijk vastgegrepen... om maar iets te kunnen afdwingen. Ja. In dit geval probeert hij een pakje check te ritselen... omdat ze tv het niet deed. <lacht> ja, dat soort gesprekjes zijn continu aan de gang En dat kan ook, als je niet uitkijkt, natuurlijk enorm veel energie zuigen. Ja. Want, weet je... En het kan enorme woede opwekken, want ik lach hierom. Maar ik ben met het td-geval bewust dat er nu ook mensen luisteren... en die denken, Krijg, nou wat, die man die eist gewoon dat zijn tv het doet... dat hij zijn pakje check uh, geleverd moet krijgen. Ja, maar je leert wel heel snel dat het echt geen zin heeft om daar dan overheen te gaan... Je, als bewaarder. Als bewaarder. Mm -hmm. Om te zeggen: van die neiging heb je natuurlijk, ja, gewoon mond houden en zo is het en bekijk het maar. Uh, terwijl dat op zich helemaal niet zo'n rare reactie zou zijn. Nee. Alleen dat krijg je natuurlijk een dag later, krijg je dat op een andere manier weer terug. Dus je moet meebewegen. Ja. ja. En Absoluut. hoe doe je dat? Een soort judo. <laughs> ja. Hoe doe je dat? Heel veel geduld hebben. Uh, dingen niet persoonlijk nemen, nooit emotioneel stabiel zijn. Uh -huh. je, moet, je moet extreem evenwichtig zijn. Al die bewaarders daar zijn zulke stabiele mensen. Dat is ongelooflijk. Ja, ja, dat kon je echt waarnemen ja. en vaststellen ook. Ja, dan ja, red je het daar niet. Dat, ja. dat, dat, en het waren allemaal mensen met minimaal zeven jaar ervaring. Ja, als, je, je, als je dingen persoonlijk gaat nemen en kwaad gaat worden... omdat een gedetineerde iets zegt of doet of wil... Ja, dan hou je het nog twee maanden vol volgens mij. Dan ga je de ronde door of dan ja. nemen ze een loopje met je. Ja, totaal. Nu koos je ook nog, je koos dus voor deze uh, gloednieuwe gevangenis. Uh, bij jou om de hoek, je kon er op de fiets heen. Maar het is ook, het is een soort stad, hè? Het is ongelooflijk wat, uh, wat je laat zien. Ja, beschrijf het zelf maar even. Het is in de eerste plaats gewoon enorm groot. Mm -hmm. Ze hebben ervoor gekozen om geen hoogbouw te doen. Hè. Bij Om Baas ging natuurlijk de lucht, de lucht in. Want van die torens, dit niet... Het is geloof ik hooguit drie, vier verdiepingen. Drie, volgens mij. En dat betekent, want er kunnen wel meer dan duizend gedetineerden in. Meer dat... dan duizend? Ja, dit is, is de grootste van Nederland. En ja, dat betekent dat het enorm oppervlak is. Mm -hmm. Met elle-lange gangen, enorm veel deuren. Uh, ja, je loopt je echt de blubber daar. <lacht> En een hypermodern systeem. Hè? Want wat net al in de aankondiging werd gezegd... ze gaan uit van de zelfredzaamheid van, uh, van de gedetineerden. Nou, dat is natuurlijk ook een heel eigen tijdswoord. Maar wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, Ze proberen dan de, eigenlijk de samenleving in de gevangenis te brengen door ervan uit te gaan of te stimuleren... dat de gedetineerden zoveel mogelijk zelf doen. Dus die maken zelf hun afspraken met de tandarts, met bezoek. Moet met... ook zelf stofzuigen? Zelf stofzuigen. Dat is ook een hilarische scène trouwens. Dat die bewader dan zo op een bankje zit, toetkei hoofdschuddend. Want het gaat helemaal niet goed, dat stofzuigen. Ja, sommigen kunnen dat perfect hun eigen cel schoonmaken. <lacht> maar er zijn gedetineerden waar wie het er gewoon elke keer weer een puinhoop is. Ja. ja. Maar goed, hypermodern. Hyper uh, ze moeten het zelf zien te redden. Want dat moeten ze ook als ze straks weer buiten staan. Dat is het idee. Dus uh -huh. eigenlijk dat die, he, die re -integratie, dat dat traject al in de gevangenis begint. En niet pas op het moment dat ze naar buiten gaan... of op verlof of wat dan ook. Ja. Zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid. En dat doen ze dan ook... middels allerlei nieuwe digitale systemen. Dus uh, mensen hebben... alle gedetineerden een pasje... waarmee ze door het gebouw heen kunnen lopen... Dus uh, dan kunnen ze zelf naar de arts gaan. Of zelf naar de bibliotheek. et cetera. hoeft niet meer zoals vroeger een bewaker mee mm -hmm, te lopen. Nou, ja. Dat scheelt natuurlijk een hoop werk. Uh, en een kunnen... hoop sleutels. En een hoop sleutels, ja. precies. Ik had ook zo'n pasje. Dus daar kon ik ook mee door het complex lopen. Ja, en dat lopen. geeft natuurlijk echt wel een ander gevoel. Een pasje waarmee je binnenkomt dan een sleutel. Een bewaker, bewader met een sleutelbos. Nou, kijk, voor de duidelijkheid de cel... Ja, dat gaat gewoon nog met een ouderwetse sleutel. Ja. En ook wel tot opluchting van de kijker, want ik had af oké, deur dicht, dan was ik al opgelucht als kijker dat die deur gewoon dicht kon. Oh ja? Ja, heb jij dat niet zo gezien of ervaren? dan iemand zo gefrustreerd en boos en kwaad dat ik dacht oké. Zoek het maar even uit. Ja, zoek het maar even uit. Dat ik het helemaal mee ging voelen. Want je hebt iets heel handigs uh, gedaan. Ook wel iets, iets uitzonderlijks eigenlijk. Um, je hebt gebruik gemaakt van een voice-over. Dat gebeurt natuurlijk wel vaker. Maar um, het is de stem van een bewaarder. Ja, niet, niet echt natuurlijk. natuurlijk. Het, het is een stem acteur. Van een acteur. Maar je hebt... Nou, ja, het, het zijn, maar. Ik heb gedurende de opnames met, ik denk wel, een stuk of... Tien verschillende bewaarders gesproken. Ja, misschien wel meer. Ik heb ze niet helemaal meer paraat. En al die interviews heb ik uiteindelijk gecondenseerd tot anderhalf A4'tje met tekst. Hm. Al die uren lang. En die heb ik opnieuw laten een hele inspreken. Klus, ja, ook. dat is al als psycho al een klus natuurlijk. Ja. En die heb ik dan laten inspreken. Om het perspectief van de bewaarder, eigenlijk de gedachten, de mijmeringen van de bewaarders in de film te verwerken. Zodat het. Ook dat je via hun naar het hele systeem en het hele leven binnen de muren kijkt. Laten we daar even naar luisteren, want we hebben een fragment dus van de voice-over. Zelfredzaamheid. Ja. Het gevoel dat ik daar soms bij krijg. Het idee is, de gedetineerden lopen jezelf door het pand en regelen hun eigen afspraken. Zodat ze zich straks buiten weer wat beter kunnen redden. Een mooie filosofie. Maar het voelt ook een beetje als, als, als een businessmodel in de bias. Want ik zie hier steeds meer boeven. Die willen wel, maar die kunnen niet. De niet-kunners noemen we die. Die zijn niet zo zelfredzaam. Dus ja, wat is onze rol dan? Gaat het echt om de reintegratie of is het ook een bezuiniging? Ik weet het niet. Het is een uh, ambitieus concept... Ja, dit is een, uh, een prachtig en ook heel handige tekst. Uh, gaat het echt om reïntegratie of is het ook bezuiniging? Ik weet het niet. Het is een ambitieus concept. De niet-kunners, dat is bijna poëzie. Mooi, hè? Ja. Ja, sowieso het taalgebruik binnen de muren is uh, soms prachtig. Ja, zowel van gedetineerden als van het personeel. Wat zijn dat, de niet-kunners? Want die vind je op de afdeling... want je hebt uiteindelijk ook nog eens moeten kiezen voor een afdeling. Hè. Dus je koos voor die gevangenis, die hypermoderne nieuwe gevangenis. En toen moest je natuurlijk nog kiezen van waar dan? Want je moet als filmmaker toch de hele tijd keuzes maken. En je koos voor... een Ik, Huis van Bewaring, van, ja. in de eerste plaats. Dus daar zitten de mensen die nog in afwachting van hun vonnis zijn. Nog niet mm -hmm. afgestraft. Moeten nog afgestraft de... Zo noemen ze dat daar, ook oh, zo'n ja. mooi woord. Ja, ja, ja. ja. Um, en daar heb ik eigenlijk op twee afdelingen gefilmd. Eén, de, gewoon de reguliere huis van bewaring. Daar komt iedereen terecht. Zou ik ook terecht kunnen komen. Zodra je iets hebt gedaan wat niet deugt. Of daarvan verdacht wordt. Mm -hmm. ja. En dan heb je ook nog een, binnen het huis van bewaring... een extra zorgvoorziening, heet dat. En dat is een afdeling voor de mensen die... ja, dat noemen ze dan wat kwetsbaarder zijn. En dat kan om allerlei redenen zijn. Laagbegaafd, licht psychotisch. Zedendelinquenten zitten daar ook. Um, en dat, in elk geval zijn dat mensen die wat meer aandacht en rust nodig hebben. En die zitten alleen op een cel. De reguliere afdeling zit je met z'n tweeën op één cel. En in dit geval is het echt één op één. Hè? Je zit in je eentje in een cel en je hebt ook één bewader per gedetineerde. Nou, of is dat nee, iets hoor. Te... Nee, nee, dat nee? niet. Nee, nee, zeker niet. Ehm. Um, Nee, lang niet. Ja, zelfs. Het zou bijna te mooi zijn. Nee, absoluut niet. Nee, kijk, het hangt bij een reguliere huis van bewaring afdeling werken ongeveer zitten ongeveer op één afdeling 48 gedetineerden, twee op één cel, 24 cellen, 48 gedetineerden. Ja, ja. En dan heb je zo, uh, ik geloof drie manmens personeel op de afdeling. Oh, dat is heel wat minder. Heel wat minder bij een EZV, dus de extra zorgvoorziening. zitten één per cel, dus 24. Ja. Gedetineerd ja. op een afdeling. En meer mensen, maar ik weet niet precies even uit mijn hoofd... hoeveel dan op een personeel op een afdeling. Maar in elk geval is daar meer ja. mankracht voor vrijgemaakt. Nu koos je vrij nadrukkelijk voor, toch voor die EZV. Daar heb je het meest gedraaid, dus heb ik ja. begrepen. Ja, veel Wa scènes. Wat deed je besluiten om vooral je daarop te focussen? De interactie tussen personeel en gedetineerden is daar intenser. Daar is ook meer tijd voor... En dat zorgt uiteindelijk gewoon voor interessantere scènes. Hm. Op een reguliere afdeling is er natuurlijk, zijn er ook wel gesprekken... maar minder veelvuldig en minder lang. Ja, terwijl daar wel ook heel veel reuring is... begreep ik van het afdelingshoofd van Kostits. Van, ja. hij, hij nam dat ook waar. Van, oh, Hij is vooral, heeft vooral gekozen voor die fragmenten. Op de EZ... Nou ben v, ik de EZV. EZ, ja, dus ja, en dat is misschien ook wel mijn persoonlijke belangstelling. Ja, dat ik dat gewoon wel... wel interessant vindt, die, juist die gedetineerden... die uh, niet zo goed hun mannetje kunnen staan. Ja. De kwetsbare mens, waar je toch eigenlijk iedere keer op uitkomt? Ja, het is geen vooropgezet plan, maar het loopt vaak wel zo. Ja. <laughs> ja. En verbaast dat jezelf dan ook? Mm, nou, inmiddels zou dat me dan niet meer moeten verbazen natuurlijk... Maar het is wel iets wat ik niet altijd van tevoren zo opzet. Maar dat dat mm -hmm. dan zo loopt en dat ik merk dat ik dat gewoon het interessantste vind. Ja. Ja. Laten we even luisteren naar iemand die daar dus zit. Dus heel duidelijk op die extra zorgvoorziening. Uh, uh, en ik heb begrepen dat het jouw, uh, jouw favoriete scène is. Hij noemt zichzelf de King of the World. Misschien moet je. Ja, vertel eerst even wat over. Of zullen we eerst naar het fragment luisteren? Ja, nee, we luisteren eerst naar het fragment. Weet je wat het is, uh, broeder? Ik ben iemand in het leven, mensen moeten ver uit mijn buurt blijven. Ik zeg dat eerlijk, want ik zie mensen als mijn vijanden. Welke mensen heb je toch? Alle mensen die mij in mijn leven proberen te belemmeren, zijn mij op, want ik sla. Ze, ze moeten bij mij ver uit de buurt blijven. Ver wat uit voor de buurt. mensen, want die mensen zijn hier niet. I'm the king of the world, en zo so is dat gewoon. Punt uit. Jij bent de king of the world. Ik ben de king of the world. In de basis is het geen king of the world. Ja, ook. Nee. Ja, zeer zeker, hè, Ik ja, ben de king nee. of the world buiten en binnen ook. Ja. Absoluut zeker. Nou, dan, dan denk ik dat wij meerdere gesprekken gaan moeten voeren hierna. Ja, maar weet je wat Want het is? is ik kan niet, niet de bedoeling, hè? Ja, maar hoop dat is niet te bedoelen. Nee, dat bedoel ik. Wij doen een ENT-gesprek. Ja, en ik dan, ben de king of the Eva, world. Eva, ik geef aan ja. wat, wij, wat wij van jou verwachten hier. Ja, wat verwacht je? Ik, ik werk dan niet. Ik werk niet. Ik werk de aan. aan dat ga je aangeven. Ja, toch? Nou, dan geef ik het door. Jij werkt niet. Nee, absoluut niet. Er zijn regels in de bias. Ja, hij is regels. Daar houd ik me gewoon aan. En dan hou je, je daar aan. Absoluut zeker. Ja, de king of the world. Waarom is dit je favoriete scène? Het ja, is zo knap hoe die. Uh, bewaarder een situatie die heel makkelijk uit de hand had kunnen mm -hmm. lopen. Zo weet om te buigen. En uiteindelijk is die, het is een goed gekozen fragment, want uiteindelijk is die precies daar waar hij hem hebben wil. Namelijk, die zegt, ik hou me aan de regels. Ja. Zonder dat hij daar tegenin gaat. Weet je, dus dat is, dat is een, een perfect staaltje conflictbeheersing eigenlijk. Want ja. ik denk van, nou... Hoe zou ik het hebben gedaan? Ja. Ja, want hij, hij zegt... Ik, ik ben de king of the world. En dan, en dan zegt de bewaarder... ja, maar niet hier in de baaien. Dan, dan hebben we geen king of the world. Maar hij blijft de king of the world. In zijn beleving misschien ja. wel. Maar ondertussen doet hij precies... wat de bewaarder wil dat hij doet. En aan het eind zie je hem ook dat formuliertje ondertekenen. Van oh ja, ik ben het overal mee eens. En ik doe het gewoon zoals het hoort. Aan het eind van de film trouwens... loopt het met dezezelfde jongen nog wel helemaal verkeerd af. Ja. Uh, dus dat is... Daarover die... overlaten we ja. Mark Smit. Want we gaan even luisteren zodanig naar het nieuws van de 8 uur. Wordt gelezen door Lot Leurin En dan uh, na 8 uur ga ik een test bij je afnemen. Heb je enig idee wat voor test? Geen flauw benul. Je hebt een lijst gekregen van Huis van Bewaring. Oh nee. En die moest je uit je hoofd lezen. Nee. Nou <lacht> wat voor lijst was dat? Uh, de alle afkortingen. Maar dat zijn er echt te veel. Dat gaat nooit lukken. <lacht> 15 pagina's met afkortingen. Maar je weet in elk geval wat EZV is. Ja, dat hebben we ja, nu, ja. de extra zorgvoorziening. Maar ze praten daar echt uh, met elkaar in afkortingen. Absoluut. Ja. ja, klopt. En jij had de helft van de tijd niet in de gaten waar het over ging. Nou, nee, op een gegeven moment maak je dat ongelooflijk snel eigen. Dat is verbazingwekkend. Voor je het weet, uh, ga je zelf ook zo praten. En dan, dan was ik thuis en, en dan kijk ik van die grote ogen thuis van, waar heb je het over? <lacht> je pleegdochter. Hè? Ja, Waar heeft hij het nou over? Goed, we praten zo verder. Het nieuws wordt dus gelezen door uh, Lot Leuring. NTO Radio 1.